Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In band staan ze niet te springen om een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het kabinet kondigde vandaag aan dat er in dat dorp in de Noordoostpolder plek komt voor 250 tot 300 asielzoekers... die net zijn aangekomen in ons land om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Alleen is er in de gemeente daar al een asielzoekerscentrum voor duizend mensen. En de burgemeester die hoort het ook pas vanochtend... Uh, vanmorgen vroeger kwart voor elf om precies te zijn. Het uh, eerste contact is wel eerder gelegd. Van dat ze aan het zoeken waren naar uh, aanmeldcentra. Dus daar waren we wel mee, mee bekend. Nou, ik heb al steeds aangegeven van dat de druk hier groot is. En dat, ik een, dat er eigenlijk een andere afspraak ligt met de omgeving. Namelijk uh, dat dit zo genoeg is. Het kabinet denkt daar blijkbaar anders over. Volgens de staatssecretaris kan het nieuwe aanmeldcentrum over twee maanden open. Premier Johnson van Groot-Brittannië is niet van plan te vertrekken, zei hij in het parlement. De afgelopen dagen kreeg hij veel kritiek en meerdere mensen stapten uit zijn regering na weer een schandaal. Johnson gaf iemand een belangrijke baan, terwijl hij wist dat die man werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Een stokstaartje of een luiaard als huisdier? Vanaf 2024 mag dat niet meer. Er komt een verbod op exotische huisdieren. De minister wil het dierenwelzijn in ons land verbeteren. En dus is er nu een lijst met 30 dieren die je nog wel thuis mag. Mag hebben. Een hond, konijn of alpaca, bijvoorbeeld. Er is wel een overgangsperiode. Als je al een exotisch beest hebt, mag je die houden tot die doodgaat. En nooit eerder zijn zoveel mensen benaderd om van baan te wisselen. Afgelopen maanden kreeg je ruim 1 op de 3 een belletje of berichtje op LinkedIn. Blijkt het onderzoek van een arbeidsbureau. Het gaat om allerlei soorten werk: logistiek medewerkers, mensen met een technische achtergrond, in de zorg, in het onderwijs en een IT-achtergrond. Maar eerlijk is eerlijk. Zelfs als je in de banen waar wat minder vraag naar is, relatief gezien dan bijvoorbeeld administratief werk of secretarieel werk. Ook daar, op het moment dat je je cv nu zou uploaden en je hebt een interessant cv, word je gewoon benaderd en misschien ook nog wel heel veel benaderd. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om alle vacatures in te vullen. En dus doen werkgevers nu geregeld zelf een belrondje om mensen te overtuigen. En dat lijkt te werken. In het afgelopen jaar zijn 1,8 miljoen mensen overgestapt naar een nieuw bedrijf. Het weer, vooral in het zuiden en oosten zon. Op andere plekken meer wolken met in het noorden later kans op een bui. Morgen vooral smiddags veel zon en 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A10 Oost richting Zaanstad staat bij de Zeeburger tunnel... 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De oorzaak is een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Van de wereld weet ik niets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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met het liefs uit Londen.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 de prachtigste vrouw. Oh god, wat is lief. Gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen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 alles voor jou, voor jou, voor jou yeah. En voor tijd dat jij aan mijn kop gaat En ik mijn kan niet meer oplaat Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds dat is geen op oud als een En nu zit ik hier all day Aan het eind van spoor 2 Laat ik jou verloren dus oh.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 Bemis hebben, hoe ik jou even mis in de flitsen, zou jij mijn hart kunnen breken? Oh, oh, oh, Ze is vertrokken met mijn hart, op zijn Nog te lang vraag ik me hart, of zij daar nog komt. Ik krijg er niet meer uit m'n mijn... hart. Begon, zetel, ik op het Al moet ik slapen, ik wacht op Centraal Station. Er is een hele kleine kans dat zij hier nog kan. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM voor 106.9 FM.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 It's a long, lonely, lonely nights I love you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 Cool. Ondanks alles hoop ik dat je vindt wat je zoekt Want ik leef Leger, jongen, mala tu cuerpo para dar la alegria cosa buena mala tu cuerpo para alegria macarena eh macarena ay tu cuerpo para alegria macarena tu cuerpo para dar la alegria y cosa buena mala tu cuerpo para macarena eh macarena ay tu cuerpo para tu cuerpo para dar la cosa buena tu cuerpo para macarena eh macarena tu cuerpo para macarena Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría Macarena. ¡Eh, hey, Macarena! ¡Ay! Antwoord 106.9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 Het buitenland onbetaalbaar aan wat moet ik deze lange zomer? Ik heb geen zin in lekker lang achterover. Good.